Het, zijn er een het Europese overleg over de Griekse schuldencrisis gaat door... tot er een besluit ligt, dat zegt EU-president Tusk. Sinds 11 uur vanmorgen gaat het de eurogroep in Brussel verder. Gisteravond laat werd het overleg na acht uur afgebroken. eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei na afloop van die vergadering... dat er nog grote problemen op tafel liggen die voorlopig niet zijn opgelost. De Eurolanden zouden meer garanties willen dat de Grieken hun beloftes nakomen. Om vier uur volgt een top van regeringsleiders van de 19-eurolanden. Het plan was dat later ook de andere leiders van de Europese Unie zouden aanschuiven, maar uw president Tusk heeft laten weten dat dat niet doorgaat. In China zijn tientallen mensenrechtenadvocaten en werknemers van advocatenkantoren opgepakt. Van een aantal is duidelijk waar ze zijn, anderen zijn spoorloos, zeggen collega-advocaten en mensenrechtenorganisaties. De aanhoudingen begonnen na een grootschalig protest van mensenrechtenadvocaat door het hele land, tegen de arrestatie van een collega-advocaat. Onder meer Amnesty International meldt dat na dat protest ruim 50 mensen zijn opgepakt.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 Een man van 24 uit Tilburg is zijn auto kwijt omdat hij voor de zoveelste keer is betrapt op rijden zonder rijbewijs. Door zijn vreemde rijgedrag had de politie meteen door dat er iets niet klopte. Bij controle ontdekte de agenten dat de man nooit zijn rijbewijs had gehaald. De Tilburger bleek de afgelopen tijd al negen keer bekeurd te zijn voor rijden zonder rijbewijs. Na overleg met justitie is besloten zijn auto in beslag te nemen. Het weer, het is bewolkt, soms breekt de zon even door... maar hier en daar valt ook regen. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Dit was het NMS journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Bij Amersfoort Noord 4 kilometer, maar dat begint al op te lossen. Op de A9 Alkmaar Amstelveen, tussen de knooppunten Velzen en Raasdorp 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort een zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Zo werd het 7 over 2. Goedemiddag en welkom bij Salford op zondag bij CFM. Ja, de zon die laat ons een beetje in de steek vandaag, maar we zijn er weer, hè Vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Drie uur lang, Zandvoort op zondag. Een hele goede middag. En die helpen wij met Spargo en One Nights Affair. Nou, wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Albert -Jan? Nou, we hebben natuurlijk... Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. Hallo. Ja. Nou, ik ben erg benieuwd wat het weer gaat doen om half drie. Dus uh, ik ben erg benieuwd naar onze weerman om half drie wat het gaat worden. Maar dat is uh, of het zo blijft of dat het beter wordt. Maar dat horen we allemaal uh, om half drie. Uh, uiteraard, luisteraars, zoals u van ons gewend bent, de vaste items. Zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. En er gebeurt natuurlijk weer van alles in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Want uh, wellicht dat er een evenement bij staat waarvan u zegt... Hé, hey, daar wil ik heen. Dan kunt u gelijk even meeschrijven. Uiteraard, na de komende twee platen gaan we gelijk schakelen naar het grote gebeuren op het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen voor de tweede race in de Deutsche Tourwagen Masters. Gisteren om zes uur de eerste race en uh, vandaag om twee uur kwart over twee start de tweede race. Hij, uh, wij gaan dus om kwart over twee bellen met de stand van zaken. Gisteren de eerste race was een echt een... Een race onder de BMW-auto's. Terwijl altijd iedereen zei dat het Zandvoort-circuit een Audi-circuit is. Nou, dat bleek dus gisteren niet. Want de eerste zeven plaatsen waren allemaal BMW-rijders. Of hoe de startopstelling vandaag is voor de tweede race. En hoe die gaat verlopen. Dat hoort hier allemaal van Willem van Densen. Dus we gaan veelvuldig schakelen met het circuitpark Zandvoort. Uiteraard hebben we het vaste item Dier van de Week rond de klok van half vijf. En die luistert naar de naam Woosh. En het gedicht van de week had ik eigenlijk gisteren moeten doen. Ja, en gisteren, ja dat waren wel die Duitse gasten natuurlijk, dus het ik moest in Duits. Want het gedicht van de week uh, vandaag staat uh, onder de titel Zomergevoel in Zandvoort. Mooi hè? Maar mo en nou, we hebben geen zon We hebben geen kom zon met dat gedicht. Maar dat gevoel hebben we ja, wel. Ja, dat zeker. Dat om kwart voor vijf het gedicht van de week. Zomergevoel in Zandvoort. Tussen de muziek door natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Verder hebben we nog Wimbledon-finale heren Djokovic tegen in verkeerde Federer. We hebben de ploegentijdrit in en hebben het over de Tour de France. Dus genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar je lokale zender ZFM. En dat je de Jutters kofferbak maakt daar en gaan verkopen. We tien, daar, daar gaan we ja. om tien over half drie even mee schakelen. Oké, okay, gaan we naar het Gasthuisplein toe. Zodra ik eerst naar Willem van deze op het Park Sanford... voor de race van de DTM. En heel veel lekkere muziek onderweg, waaronder deze van Eckhart. So we get up, stand up for our rights. ready for the battle...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 Nice move In plaats van uh, Eckhart, je hoorde bang, bang, bang. Een uh, nieuwe single bij CFM. Het is uh, 12 minuten over 2. Nou, de weerman van, van vanmiddag, uh, Jimmy. Daar ga ik even een plaats voor draaien. Ja, daar komt hij aan, hoor. Norman Greenbaum en The Spirit in the Sky. Door, vorige week hij stond al klaar. Deze van de Norbert Greenbouw van Jorde Spirits in the Sky. Nou, we gaan het gewoon even proberen. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we hebben een klein uh, probleempje met de telefoonverbinding in de studio van CFM. Hopen dat het snel opgelost is. Maar uh, Willem, kan je me horen. Goedemiddag. Kom erin, kom er maar in. Willem. Het is nog kost aan de leiding. Peter, nog steeds spring door derde Barfoes. Het was de Belgische Maxi Martijn. Reëel getraind op een elfde plaats. Die zojuist even in de tarzan grind inging. Toch weer wist hij aansluiten. En derhalve terugviel naar de laatste plaats. Willem. Het was, uh, het was gisteren een uh, 1 tot en met 7 BMW, maar uh, ik zie nu aan de startopstelling dat er toch wat uh, andere merken uh, zich naar voren hebben weten te bereiden. Oké, okay, Willem, we, we komen uh, om uh, kwart voor drie, uh, tien voor drie weer bij je terug. Dan uh, Tegen het eind van de race, oké? Okay? Hey, dankjewel, Willem, vanaf Park, Zalfoort. En hier is Keigo. Darling, darling, turn the back on now, watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying. You know we're to a full house.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 juist door Wilfredes vanaf het Park Salvoort. Een spannende race van de TTM al daar. En die blijven wij bij CFM volgen. Ja, is juist de zinger van Kako Dat was Stal de Show. CFM al 25 jaar. Een begrip in Salvoort. Dit is 25 jaar. CFM. Ladies and gentlemen.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 op zaterdag heel veel Samaritsen uh, loskomen. komen. Doe het vandaag met de gauw oude bij op zondag. Norman Kreenbaum die hadden we al gehad. En daarachteraan uh, nu ook weer eentje, eentje van de T-Sets. You're the like Wits. Jawel, de Tour de France die is in volle gang, Albert-Jan. Ja, en we gaan nog even terug uh, naar gisteren. We hadden gisteren natuurlijk een keurig uh, terugblik. Uh, verzorgde onze collega Henny Ruckert over de eerste week van de Tour. Die erg verrassend verliep. Veel valpartijen. Heeft dat allemaal voor ons bijgehouden. Maar uh, gisteren, ja, in het slot van uh, die etappe... was Geesink, uh, die heeft daar uh, geen vrienden gemaakt, hè? Nee. Want uh, Robert Geesink stelde zich uh, gisteren uh, met zijn ploeggenoten... van de Lotto NL Jumbo hardop... toen het peloton de muur van Bretagne naderde. De uh, Geesink ging dinsdag tijdens de eerste rit in lijn... na de ploegentijdrit en in de rustdag... even langs bij diverse renners om hen met een en ander bij te leggen. Op weg naar de klim hebben we geen vrienden gemaakt. Het was een echte strijd, maar het, dat gaan we dinsdag goed maken, stelde Geesink. De kopman deed in de steile slotklim goede zaken. Dankzij 19 19e plaats schoot hij een paar plekken op in het algemeen klassement. Wat staat er vandaag ons te wachten? De profiel van de negende etappe. Een ploegen tijdrit. De laatste 1,7 kilometer van deze race tegen de klok door Bretagne zijn berg op, de Cote de Calouban vormt een niet te onderschatten obstakel met zijn gemiddelde stijgingspercentage van maar liefst 6,2 procent. Omdat de tijd van de vijfde renner telt is het zaak om de boel goed bij elkaar te houden. De slotfase vraagt om een tactische aanpak. Waar Knechten hun kopmannen normaal gesproken op sleeptouw nemen zijn de rollen vandaag omgekeerd. De favorieten voor de eindzegen moeten hun teamgenoten leiden... tijdens deze prestigieuze 28 kilometer lange rit. Orica Green Edge met uh, in de ploeg Peter Wening... was op voorhand de grote favoriet... maar de ploeg heeft de doelstellingen vanwege valpartijen... flink moeten bijstellen. De Australiërs wonnen in 2013 de laatste uh, uh, ploegentijdrit... van de Tour de France... met een onvoorstelbaar gemiddelde van 57,8 kilometer per uur. Maar er hebben nu nog maar zes renners in koers... De tijd van de vijfde rennen telt, waardoor je heel goed moet nadenken... in de laatste 100 meters, al dus Michel Bogert in zijn vooruitblik. Wij houden het voor u bij de komende drie uur... en de ploegentijdrit gaat van start om drie uur vanmiddag. Tot zover het toernieuws, zometeen het CFM weerbericht met Jimmy. Ik ben heel benieuwd, zit je er klaar voor, Jimmy? We zijn helemaal klaar voor, Jimmy. Ja. Nou, nou, nou moet ik de volgende naar je toe halen. Ja, ja, ja. Nou, zo dadelijk gaan we horen. Wat <tie> <tie> is deze van de SOS-band? Hier is de finest. Sound of Succes bent uit de jaren 80. De de The Finest. 5 Ja, en dan gaat het nu echt gebeuren. Het uh, CFM weerbericht met uh, Jimmy. Goedemiddag, ja, ja. Jimmy. Goedemiddag, goedemiddag. Hey, gezellig dat jullie uh, aanwezig zijn in de studio vanmiddag. Geen probleem, geen probleem. Altijd gezellig. Ja, ik ben benieuwd uit weer voor de komende dagen. Nou, vandaag overheerst bewolking en van tijd tot tijd valt er motregen. Gedurende de dag valt het tussen de 2 en 5 mm. Het kwik komt uit tussen de 18 en 20 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en trekt de neerslag naar het oosten weg. Het kwik daalt naar een graad of 16. De wind wordt zwak en komt uit het zuidwesten. Maandag is er opnieuw veel bewolking en zo nu en dan valt de regen. Het kwik komt uit op een graad of 18. Daarbij staat er een matige zuidwestenwind. Het windje is dun, om zo maar te zeggen. Mm. En dinsdag komt het tot enkele buien en blijft het 18 graden... bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dankjewel, Jim. Geen probleem, geen, Hartstikke geen probleem. Hartstikke goed. Je hoort het uh, weer met uh, Jimmy. Wil je het nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Applausje, applausje. Ja, heel goed, heel goed, <laughs> heel goed. <laughs> last night in my dream.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 Eerst door de eerste single van uh, Adam Lambert. En dat was de Coast Town, gevolgd door deze van de Doobie Brothers en de Long Train Running. Ja, we gaan eens even verbinding zoeken met het uh, gasthuisplein in Salvoort. Roy, goedemiddag. Hey, goedemiddag Rob. Goedemiddag. hoe is het daar op de Jutters kofferbakmarktverkoop? Ja, het is. Uh, het is. Uh, het is uh, ja, het is heel, niet zo heel druk in het dorp, helaas. Het is wel weer, dat is natuurlijk. 30 de uh, gezellige uh, kofferbakmarkt in, in Zandvoort. Is altijd een gezellige sfeer op het gastensplein. Maar ik uh, hoor ook dat de gemeente of Nieuwvaart Circuit het dorp weer heeft afgesloten. En dat zou misschien wel weer een reden kunnen zijn dat het uh, hier ook rustig is. Ja, dat idee had ik ook al, want uh, ik zag heel weinig mensen in het uh, centrum op dit moment. Ja, het is een uh, hele rustige dag op de kofferbakmarkt. Uh, ja, normaal is het uh, hartstikke druk en hartstikke gezellig. Nu is het ook wel gezellig, maar ietsje minder mensen. Maar de marktlui zijn wel gelukkig nog steeds tevreden. Kijk, en uh, wat is er uh, vandaag allemaal uh, verkrijgbaar bij, uh, bij jou daar op plein? Ja, als je, als je kijkt, heel veel leuke oude snuisterijtjes Antiek, uh, koper, sieraden uh, heb ik gezien... Uh, het, het zijn allemaal leuke, dikke dingetjes te kopen, kleine cadeautjes, nieuwe spulletjes. Het is altijd van alles wat. Oké, okay, is... dus uh, iedereen is uh, van harte welkom op het Gasthuisplein. Tot hoe laat uh, ga jij nog door? Tot uh, vier uur is iedereen van harte welkom op het uh, Gasthuisplein. Om uh, in ieder geval uh, gezellig uh, te komen snuffelen en daarna een lekkere borrel te drinken in het wapen van Zandvoort. Nou, doe je hartstikke goed. Roy, heel veel uh, plezier daar en dank je wel even voor je informatie. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Dag Roy.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 Ain't nobody, CFM is een hele zomer lang! En hier is Frankie van Sister Slits. Met de CFM weerbericht gingen we naar Frankie toe. Ze is de sletstoria bij CFM. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het Park Salford naar Willem van deze de DTM race in volle gang. Daar Willem. Oké okay, Willem, ja, de verbinding is een uh, beetje slecht, maar goed, daar wordt uh, op dit moment uh, aan gewerkt. Zijn er uh, inmiddels al uitvallers uh, bij deze reis? Dan uh, zie je vrij weinig meer. En dan heeft hij een stuk verder heeft hij de auto geparkeerd. Oké okay, Willem, dankjewel voor dit moment vanaf circuitpark Zandvoort. En straks komen we weer bij je terug naar de finish van deze spannende DTM race.